Twee uur. Het NOS-joenaal. Lees u Thomas het. Een minderheid in de Tweede Kamer betreurt het beleid van het kabinet... bij de bestrijding van de Q-koorts. Een zogeheten motie van treurnis van de Partij voor de Dieren... kreeg ook steun van de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. Dat is ruim een derde van de Kamer. Eind vorig jaar leverde een commissie zware kritiek op de aanpak van het kabinet... die niet krachtdadig genoeg zou zijn geweest. GroenLinks-kamerlid Voortman. Woorden als dood door schuld gaan erg ver. En dat zijn ook woorden die GroenLinks in ieder geval niet lichtvaardig wil bezigen... Maar de motie van treurnis die de Partij voor de Dieren heeft ingediend gaat over een andere vraag. Namelijk of het optreden van het kabinet naar aanleiding van het rapport van Van Dijk betreurd moet worden. GroenLinks vindt van wel en wij vinden ook dat een dergelijk passieve kabinetshouding niet meer voor mag komen. Het kabinet erkent dat de aanpak beter had gemoeten. Volgens de verworpen motie neemt het kabinet niet genoeg afstand van het gevoerde beleid. Een motie van treurnis is een milde vorm van een motie van afkeuring.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 Kind moeten kunnen waarmaken en dat dat nu niet kan omdat ze eigenlijk de overheid ook toelaat dat die professionals niet voldoende, aan politieman, niet voldoende kunnen optreden. Hulpverleners krijgen volgens de onderzoeksraad te weinig informatie en durven het in veel gevallen niet aan om het kind bij de ouders weg te halen. In Tunesië zijn bij Relly gisteravond en vannacht opnieuw doden gevallen.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 ANWB verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Bussum 3 en bij Eembrugge 4 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Knopet Grijzoord 2 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. In verband met een spoedreparatie op de A59 van Zierikzee naar Os. Bij Drunen 3 kilometer. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En de andere kant op richting Zierikzee. Bij Knopet Hoepolder 5 kilometer.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 Wil jij in 2011 beter leren communiceren, succesvol leiding geven of effectiever werken? Vraag dan vandaag nog de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. World Ticket Center.nl Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl.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 Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat de longen van pasgeboren baby's de afgelopen jaren gezonder zijn geworden. In zijn algemeenheid zien we dat er dus minder blootstelling aan sigarettenroken is van zwangere moeders. En dat dat geassocieerd is met verbetering van die longfunctie bij de kinderen die bij die moeders geboren worden. Ja, Mark Willemsen, u bent hoogleraar uh, tabaksontmoediging. Dat lijkt me goed nieuws hè? Dat is inderdaad goed nieuws. Het, het roken in de thuissituatie, daar eh, zie je inderdaad wel verbetering. Dus tegenstelling tot het roken bijvoorbeeld in de horeca. Ja, want u gaat morgen een oratie uitspreken en daarin gaat u stellen dat het Nederlandse anti-rookbeleid slap is. En dat dat komt door de machtige tabakslobby. Daar gaan we straks over praten. De mensen van de nieuwe politieke partij 50PLUS zijn gestaalde egoïsten. Dat schreef Maarten Koning van de jonge democraten vanmorgen in de Volkskrant. Maarten Koning, is 50PLUS de meest egoïstische partij van Nederland? Nou, als ik kijk naar uh, de, de voorstellen die zij doen... en je vergelijkt dat uh, ten opzichte van andere partijen... met hoe je generaties tegenover elkaar zet... Uh, volgens mij absoluut. Want de, de, uh, ja, de voorstellen die ze doen die zijn uh, absoluut niet toekomstbestendig... en die, die zetten de solidariteit dus tussen generaties alleen maar meer onder druk. Ja, Kees Lange, u bent van die egoïstische 50-plus uh, partij. Hoe voelt het om uitgemaakt te worden voor een gestaalde egoïst... Ja, het zal meneer Koning geen genoegen doen dat hier zo'n gestaalde egoïst aan tafel zit. Uh, laat me toch. Uh, ik ben zelf natuurwetenschapper van professie. Uh, ik ben altijd gehecht aan feiten. Dus laat me wat feiten op een rij zetten. Maar dat gaan we zometeen doen. Daar beginnen we straks mee. En steeds meer mensen hebben er al één, zo'n telefoon... waarmee je niet alleen kunt bellen, maar ook kan internet de tv kijken, gamen. En de smartphone die zou dit jaar wel eens de grote massa kunnen gaan bereiken. Over de gevolgen daarvan gaan we het straks hebben met opvoedcoach Lisbeth Hop. Lisbeth, goedemiddag. goedemiddag. Heb je zelf zo'n uh, smartphone? Ja, al een hele tijd. En ook nog een iPad, hè. de tablets. Die moet je eigenlijk ook even noemen, want dat is echt de meest recente ontwikkeling. En die gaat zo ontzettend veel harder dan we dachten met z'n allen. En hoe is de relatie tussen jou en jouw uh, apparatuur? Ja... De ene keer wat boeizaam. Een beetje verslaafd af en toe. Okay. En soms kan ik hem weer beter laten liggen. Ja. Dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. Aan het eind van de uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag in een van onze gasten of wilt u reageren, ga dan naar de site nu of mail naar ditsdag.io.nl en mee discussiëren. kan ook via Twitter. Gebruik dan in die tweet de hashtag didd. Ja, Maarten Koning, voorzitter van de Jonge Democraten, de jongere partij van uh, D66. En um, Kees de Lange, de nummer 2 van uh, 50PLUS, de partij van uh, Jan Nagel. Daar kennen de mensen een meeste van, die deze week is uh, gelanceerd. Hartelijk welkom allebei. Uh, ik, ik zat me al, uh, van tevoren al even af te vragen, wat is het verschil tussen een egoïst en een gestaalde egoïst? Uh, Maarten. Ja, nou, ik zou dat, ik zou dat wel, uh, willen noemen... Um, Iemand die inderdaad echt, echt voor, voor een belang staat. Uh, ja, ik, ik, ik hoorde net al u zeggen van... ja, ik, ik wil straks bij de feiten blijven. Ik wil dat natuurlijk ook graag. Uh, um, dat is ook geen probleem volgens mij. Want als je kijkt naar heel veel wetenschappers... Uh, wat die aangeven, zijn heel veel, uh, heel veel belangen van, van toekomstige generaties... die nu heel, heel erg onder druk staan. En uh, de, de ideeën die de 50-plus partij uh, heeft... die zetten die alleen maar meer onder druk. Ja. Uh, en volgens mij op het moment dat je, dat je dat echt uit gaat dragen... dat je daarvoor staat... Dan, uh, dan ben je nou, zo een egoïst, een, dan ben je een gestaalde egoïst. egoïst. Ja, ja. Maar uh, brand maar eens los, waarom zijn ze egoïstisch volgens jou? Wat, wat, wat, wat uh, irriteert je aan ze? Nou, als ik kijk naar het uh, politiek programma van de, van de 50 plus partij... dan zie ik dat er een uh, AOW vakantietoeslag uh, verhoogd moet gaan worden. Dat er uh, hypotheekrenteaftrek uh, op den duur mag worden gaan beperkt. Maar alleen voor mensen die een nieuwe hypotheek uh, willen gaan, uh, willen gaan uh, kopen. Ja. Uh, dus de, de mensen die er nu nog van profiteren, die mogen het lekker, uh, lekker zo houden zoals het is. Uh, ik zie een idee uh, wat volgens mij totaal onrealistisch is. Uh, 1 miljard moet er uh, uh, bij externe krachten vandaan worden gehaald. Ingehuurde uh, adviseurs. Ja, dat is, uh, dat is een van de speerpunten van de partij. Um, ja, ten, ten eerste denk ik... Nou, Volgens mij is dat überhaupt niet mogelijk in een hele korte tijd dat te realiseren. Maar dan vervolgens dan zie ik dat dat ten goede moet komen van de AOW vakantietoeslag. Ja. Als je kijkt naar wat er in de afgelopen tien jaar is gedaan met de, met de AOW-kosten... Um, die zijn gestegen met 44 procent. Je zegt als je dus, zo'n vakantietoeslag erbij doet en ook nog een dertiende maand geloof ik... dan wordt het nog veel meer. Dan wordt het nog veel meer. En die meer. kosten moeten juist naar beneden om het toekomstbestendig te houden. Precies. Ja. Als je nu kijkt naar de, de verdeling zeg maar, tussen de generaties... zie je dat er vier uh, werkenden per uh, ouderen zijn... Uh, over 20 jaar is dat nog maar twee werkenden per ouderen. Dus je kan wel raden wat dat verder met oh ja, de oude is. Dat gaat allemaal dus niet goed. Het allemaal het al, al, gek, je, al met al zeg je, die, die 50Plus partij is vooral bezig zijn eigen belangen veilig te stellen. Ja. ja. Meneer de Lange, nu het woord aan u. Ja, volstrekt de onzin natuurlijk. Uh, wat uh, 50Plus uh, als uh, speerpunt heeft. Uh, dat is dat de positie op de arbeidsmarkt van starters en ouderen sterk verbeterd moet worden. Dus niet alleen van de ouderen zegt u, starters ook van de starters? en ouderen is ja. ons standpunt. We beginnen met starters en ouderen. Als je dus wil bezuinigen. En inderdaad is het zo dat de AOW op termijn een probleem is. Maar de oplossing is niet die leeftijd naar 67 te schuiven. De oplossing is om mensen naar het werk te krijgen. En naar het werk te houden. Nu werkt van mensen boven de 60 ongeveer 80 procent niet. Iemand van boven de 50 die zijn baan verliest, heeft een kans van 1 op 13 om aan de slag te komen. Voor jongeren, starters is de situatie nauwelijks beter. Wat wij als speerpunt hebben, dat is dat elk kabinet... van welke kleur dan ook, het interesseert me niet... werkgelegenheid als hoogste prioriteit op het programma neemt. Mm. En dat zien we dus helemaal niet gebeuren. Klinkt wel logisch, Maarten, dat je eerst de mensen die nog kunnen werken... aan het werk helpt. Natuurlijk, wij zijn er heel erg voor uh, dat juist oudere werknemers aan de slag gaan. Maar dan moet je ook uh, erkennen dat er momenteel een probleem ontstaat... op de arbeidsmarkt die misschien wel aangepakt moet worden. Uh, dat is namelijk uh, het, het probleem dat oudere werknemers relatief heel veel... Uh, duur zijn en daardoor juist moeilijk aan een baan komen op het moment dat ze uh, uh, ontslagen worden. Helaas. Dus jouw voorstel is, maakt die lonen van oudere mensen lager? Nou, er, er moet zeker naar gekeken worden op welke manier we dat op kunnen lossen. Wat, wat, wat, wat gebeurt er? Uh, uh, mensen, mensen die maken wel gebruik van inderdaad uh, WW. Dat is akkoord, dat, dat hebben we allemaal zo geregeld. Maar Ik denk dan, uh, ga, ga bijvoorbeeld die WW-duur uh, terugbrengen van twee jaar naar één jaar. Uh, dat lijkt me een heel goed voorstel, maar ik zie dat Want voorstel... Want dan nou bouw je een prikkel in om weer aan het werk te gaan... Maar meneer De Lange zegt, er is helemaal geen werk voor oudere mensen. Uh, er is helemaal geen werk voor oudere mensen. Uh, en uh, meneer Koning, die is ook uh, inderdaad weer niet zo erg op de hoogte over... wat we daarover te zeggen hebben. Wat wij zeggen is uh, dat inderdaad, uh, als we kijken naar de ouderen op de arbeidsmarkt... Uh, de werkgevers, dus de ouderen, uh, buiten de arbeid plaatsen, de argumenten zijn altijd te veel ziek, volstrekt de flauwe kul. Dat wijst elk onderzoek uit. En te duur, hè? zegt Maarten net. De eigenwijs. En misschien te duur. Nou, te eigenwijs, als we dat meer ervaring noemen... dan klinkt het een stukje beter. Hè? En maar is dat echt duur... iets wat u veel hoort, te eigenwijs? Ja? Oude, oude nou, mensen nee, zijn... nee, dat is wat werkgevers zeggen... als argument om ouderen van de werkplek te verwijderen. Ze zijn te eigenwijs. Ja, dat wordt gezegd. Nou, maar nu het... even naar de argumenten van de kosten, want daar ging het om. Uh, wat de kosten betreft uh, is het zo dat voor ouderen geldt... trouwens ook voor jongeren... dat in onze visie automatische salarisverhogingen per jaar... dat die helemaal niet aan de orde zijn... Wij vind dat dwaasheid. Er moet gewoon betaald worden naar uh, de prestatie die door de mensen geleverd wordt. Of en als, oud, ouderen, en als ouderen dus minder prestatie leveren, om wat voor reden ook, ligt het voor de hand om ook dat salaris ter discussie te stellen. Het ligt helemaal niet voor de hand dat mensen dus een automatische bescherming krijgen tot ze 65 en zijn. En ook niet automatisch hun salaris doorzien stijgen naarmate ze ergens langer zitten. Absoluut niet. En dat geldt dus even het zeer voor jongeren. U zegt als ouderen minder gaan leveren, minder gaan presteren, mag dat salaris omlaag. Kijk wat mij irriteert is, ik praat mijn keel schor bij alle gelegenheden om dit te betogen. En ik word uh, min of meer beschuldigd van uh, het feit dat ik de ouderen in bescherming neem en hun salaris ondanks alles behouden wil. Dat is dus volstrekt de onzin. Maarten Koning, heb je misschien een klein beetje spijt van dat gestaalde egoïste? Nou, zeker niet. Want oh. ik, ik, ik krijg hier uh, uh, inderdaad ook ook, u geeft aan, um, ja, wij willen juist ook uh, kijken naar, naar inderdaad... dat de lonen van, van oudere werknemers op den duur misschien wat naar beneden kunnen. Ook van jongeren als dat nodig is. Ook van jongeren als dat nodig is. Vind ik, vind ik een goed idee, we zitten in een crisis. Uh, dat zal op, de, op den duur nodig zijn, ook om Nederland te, te laten concurreren met het buitenland. Maar uh, de instituties die daarover gaan, die gaan over de, over de cao-bepalingen bijvoorbeeld... dat zijn instituties, dat zijn de vakbonden... Uh, en die, die zitten vol met juist uh, ja, maar kan men, oudere kan niet werknemers. Langer niks aan doen, natuurlijk. Als ik, ik daar wat over zeggen, maar, Ik ben van een van de mensen die zich met de meeste kracht in dit land verzet tegen de rol van de vakorganisaties in de pensioenfondsen. U kunt er alles wat ik erover geschreven heb op nalezen. Als u al datgene wat ik erover geschreven heb, ook nog een keer moet schrijven, bent u nog een aantal jaren bezig. <laughs> ja. Dus uw argument omdat uh, de vakorganisatie en wat daar mis is te koppelen aan 50 plus in uw stuk is zo volkomen misplaatst. Ik, ik zal u nog een voorbeeld geven. Uh, u wilt niet de uh, leeftijd uh, voor de AOW verhogen naar... Uh, ja, in onze visie het liefst 69 zelfs. Uh, want uh, u, ja, u geeft eigenlijk aan van... Nou, na 65 jaar is het mooi geweest, uh, dan, dan heeft iedereen recht op een, uh, op een pensioen. Ik ben het daar volstrekt mee oneens. Uh, als je kijkt naar... inmiddels hebben zelfs CDA, VVD en PVDA... Uh, niet de meest vooruitstrevende partijen... Uh, inmiddels hebben zij ook op het programma staan, uh, dat die AOW-leeftijd naar boven gaat. 67, Om ja, ja, gewoon om de uh, pensioen uh, de pensioenen betaalbaar te houden op den duur, om uh, uh, AOW betaalbaar te houden. En uh, ja, ik, ik zie alleen maar een partij hier, die, die staat voor de eigen belangen, die staat voor, voor het belang uh, van, van lekker nee, houden bij laten, 65, nee, maar zo snel mogelijk nu met de alleen pensioen. U kent u de feiten niet, u luistert ook niet. Ik heb dus aangegeven dat dat van het grootste belang is, als we over de AOW-problematiek praten, om aan de inkomens kan te beginnen, om te zorgen dat mensen aan het werk komen. Dat levert namelijk heel veel meer op voor de Nederlandse samenleving dan het opschuiven van de AOW-leeftijd, zonder dat je, er banen tegenover je staan. En, en doen. En uh, beter je best doen om oudere mensen aan het werk te helpen. Ja. En daarnaast die leeftijd verhogen. Wat maar is daarop tegen? Ik vind het verhogen van die leeftijd... Een volkomen bespreekbare zaak zodra we gezorgd hebben dat, laten we zeggen, al is het maar de helft van de ouderen boven de 60 aan het werk is. Gaat u om de volgorde? Als, als Eerst de dat... oudere mensen aan het werk en pas dan die leeftijd omhoog? Het gaat me niet ideologisch om de volgorde. Het gaat me pragmatisch-economisch om de volgorde. Je moet nou, zorgen dat er als... meer geld binnenkomt. Dat doe je door de mensen langer te laten werken, door ze belasting te laten betalen. Ook door ze volwaardig lid van onze samenleving te laten zijn. Want daar mankeert ten aanzien van de ouderen ook buitengewoon veel aan. Maarten? Als het gaat over de, over de uh, uh, ja, um, pragmatische inzicht hierin... dan is juist het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 de beste aanpak. Dat zeggen alle andere economen in Nederland. En u, zeker als, als uh, oud-bestuurder uh, van uh, een pensioeninstituut... of van pensioensamenwerking, zou dat moeten erkennen. Want... Dat is de enige en beste manier om ervoor te zorgen dat nu op, op de korte termijn ook in ieder geval die pensioenproblematiek gaat worden aangepakt. Maar dan ook even aan jou de vraag: waarom niet eerst die mensen die nu nog wel willen werken, maar niet kunnen werken, omdat ze te oud zijn aan het werk helpen. Natuurlijk moet dat ook. Dat is natuurlijk ook iets maar wat, wat, wat moet worden. Wat gebeuren. doet uw partij eraan? Wat doet uh, de regering eraan? Het antwoord is helemaal niets. Klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom sta ik ook uh, voor, voor uh, al die verschillende uh, hervormingen die moeten worden doorgevoerd. En niet zoals al die partijen maar één of twee uh, uh, grote hervormingsagendas hebben. Maar al die, ja. al die verschillende uh, onderwerpen, uh, woningmarkt... Uh... Ja, nee, maar ik wil even hierbij blijven. Want we ja. hebben nu twee punten gehad. Namelijk uh, lagere salarissen voor ouderen. Daar zegt meneer Lange van, ben ik het mee eens. Mag van mij. En langer doorwerken... Als er aanleiding voor is. Als, hè, als, niet als ze automatisch nee, omdat nee, iemand ouder nee, is. Nee, precies. Maar als ze minder presteren. En het gaat ook voor jongeren, zegt u. En daarnaast zegt u, die hogere leeftijd mag van mij ook als ze aan het werk zijn. Zou het zo kunnen zijn dat de verschillen tussen u beiden kleiner zijn dan jij dacht, Maarten? Ik... Ik denk het niet. nee. Want, Hoe ja, komt het dan nog... dat ik dat nu denk? Nou, nogmaals, uh, de, de ideeën die voorgestaan worden, die, die, die zijn op de duur vo volledig onhoudbaar. Uh, en ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, wij, wij zoeken het generatieconflict liever niet op. Nee, maar nee, wij wij willen zegt, het ik, het, ik wil ook voor starters, en dat geldt ook voor de hypotheekrenteaftrek, uh, aftrek, die wil die voor ouderen in stand laten en voor starters. Nee, dat wordt ook uh, op een uh, onaangename manier neergezet. Wat wij willen over de hypotheekrente aftrekken is volstrekt duidelijk. Wij vinden dat een systeem waar we af moeten. Alleen kunnen we daar vandaag niet af, is daar een bepaalde verloopperiode voor nodig. Wat wij voorstellen is dat starters vanaf nu gewoon de hypotheek uh, kunnen houden en kunnen aftrekken die ze voor hun huis nodig hebben. En starters zijn niet degene die miljoenen villa's kopen. Dus dat voldoet dan precies aan het doel. En voor alle andere gaan, ieder, nee, gaan we de hypotheek, iedereen die hypotheek voor het afbouwen. Eerst, iedereen die voor het eerst een huis koopt, dat is een starter. Dat is een starter, ja. Okay. En dat zijn... 99% jonge mensen. En hoe lang krijgen die uh, hypotheekrenteaftrek? Die krijgen uh, hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar. Met de bepaling dat elk jaar 33% wordt afgelost. Dus tegen de tijd dat de mensen aan het eind van die 30 jaar zijn... is het huis hun eigendom. Het is een vorm van gedwongen sparen. Waardoor we dus heel veel excessen op de hypotheekmarkt... die aanpakken. we het afgelopen Pr jaar hebben gezien. Precies, maar zien het is aanpakken. dus niet de, de hand in eigen boezem steken. Het is niet zelf ook kijken naar wat zouden we er zelf aan kunnen doen. Wat zouden wij ook vanuit onze generatie bij kunnen dragen. Maar de, de jongere generaties oh. moeten het maar oplossen. Ik de word nu toch echt generaties. een beetje verontwaardigd. Als ik kijk naar wat ouderen in de samenleving betekenen. Ouderen zijn het cement van de samenleving. Wij zijn de eerste generatie die de mantelzorg heeft voor zeer oude ouders. Mensen van in de negentig. Ik weet dat zelf. We zijn de generatie die... Waarom had de vorige generatie dat niet? Omdat mensen domweg niet zo oud werden. Oké. Okay. En Simpel. Feiten. En uh, nu is het zo, als we kijken naar uh, jongeren, die moeten... Mijn eigen kinderen ook. Om een huis te kunnen betalen, alle twee werken. De kleinkinderen daarvoor moet voor opgepast worden. Ouderen zorgen voor het verenigingsleven. Als we kijken wat ouderen aan deze samenleving bijdragen... en we kennen daar een heel bescheiden prijsje aan toe... dan praten we dus over bedragen van 10 miljard per jaar. Dus Als ik naar nou mijn de eigen echtgenoten kijk... De opbrengst van ouderen? Wat ouderen aan de Nederlandse samenleving bijdragen... om die samenleving draaiende te houden... als je dat becijfert, ja. is dat 10 miljard per jaar. Afhankelijk van het sommetje kan er 9 of 11 uitkomen. Daar wil ik niet over twisten. Nee. 10 miljard per jaar. Als ik kijk naar mensen in mijn omgeving, mijn echtgenoten, doet jarenlang vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg... Uh, uh, die zorgt ervoor, heel veel mensen om me heen... dat ouderen uit hun isolement gehaald worden. Dat mm. mensen die niet kunnen, dat die thuis bezocht worden. Dat doen deze mensen volkomen liefdevol. Dat doen ze zonder uh, berekend effect. En zijn dat dan de mensen die, waar jongeren die werken... die werken, anderen ook niet. Jongeren die werken er in koopkracht op vooruit gaan... dat ouderen die deze zaken voor hun rekening nemen, er in koopkracht op achteruit gaan? Want dat is de feitelijke situatie. Meneer de Lange, ik twijfel absoluut niet aan de goede bedoelingen... van, van iedereen in de Nederlandse samenleving, of ze nou oud zijn of jong. Maar uh, waar ik wel aan twijfel, is de goede bedoelingen van, van een partij als 50+. Plus. Op het moment dat ze dus inderdaad eigenlijk uh, alleen maar voorstellen doen... die geld kosten, uh, en uh, niet zelf ook, uh, ook aangeven van... ja, er is een, een probleem. Uh, uh, het gaat allemaal niet, niet zo uh, lekker in Nederland. Uh, maar uh, meneer koning, financieel economisch luister, nee, financieel economisch. Maar um, uh, ja, wij, wij steken verder, verder geen hand in eigen boezem. En dan maakt het me niet, niet zo heel veel uit. Uh, u, u heeft volledig gelijk op het moment dat u zegt, uh, ouderen uh, hebben, hebben misschien ook wel het beste voor met Nederland. En daar, daar ga ik ook vanuit. Tegelijkertijd, ja, de, de feiten, als ik kijk naar, naar de feiten die de partij voorstaat, absoluut niet mee eens. Nou, ik kom toch even terug. Ik bedoel, uh, ik dacht dat we een debat zouden hebben, maar uh, ondanks wat ik inbreng, uh, leest de heer Konings een van tevoren voorbereide puntjes voor. Uh, dat mag, maar ik noem het geen debat. Hij heeft bovendien ook uh, in de Volkskrant het tijd niet mee, want als ik kijk naar de column van Marcel van Dam, die dus keurig uitrekt... 50 plus, wat er... hè? Ja. Die is 50 plus, zei ik. Dat heeft er niet veel mee te maken. Het gaat om de kolom van Marcel van Dam die feiten aandraagt. En of feiten aangedraagd worden van iemand van 50 plus of door een jongere, dat doet het niet toe. Die feiten die komen van het Centraal Bureau voor Statistiek. Ik weet niet of alle luisteraars die column hebben gelezen... dus dat is misschien een beetje lastig. Nou, dat is niet zo lastig. Daarin wordt dus aangekondigd dat de huidige generatie van gepensioneerden... mensen boven de 65, dat die, gezien over hun heel leven... financieel-economisch de slechtste deal hebben gehad... in de Nederlandse samenleving. De tweede groep die de tweede slechtste deal heeft gehad... dat zijn de dat de babyboomers. En degene die er het beste uitkomen... Maar hoe zit dat dan? Want het beeld is dat die ouderen het allemaal heel goed gehad hebben. Jij schreef het in jouw stuk, Maarten... Ze lang kunnen studeren, ze hebben hoge uh, uitkeringen gehad tijdens Na, die studies. Natuurlijk, hebben... mijn punt is juist. Uh, uh, voor ons ziet het er allemaal niet zo reuskleurig uit. Uh, de, zoals ik in het stuk schrijf, de ezel poept geen goud meer. Uh, uh, het, het ging allemaal heel erg goed met Nederland... Um, uh, economische voorspoed. Uh, 4 tot 5 procent uh, uh, gemiddelde groei in sommige jaren. Um, ontzettend goed. Uh, maar voor de, voor de komende, de komende decennia ziet het er niet zo uit. En als je dan ziet dat er straks uh, uh, de helft van het aantal werkenden... Uh, ja, uiteindelijk uh, zal, zal moeten opdraaien voor inderdaad AOW-premies en uh, pensioenen. Jij ja. uh, zegt, daar moeten gewoon maatregelen voor bedacht Natuurlijk worden. Natuurlijk moeten daar maatregelen voor komen. En uh, ja, als, het, als het een debat wordt over wat feiten nou zijn... Ik, ik lees vandaag de Spits. staat ook weer een belangrijk artikel over in. Um, uh, de AOW leeftijd gaat vooralsnog natuurlijk, maar met één jaar omhoog. Ja, 66. En, en uh, als je kijkt naar de, de regering, zit er eigenlijk vol met babyboomers. Ja. Uh, dus, dus het, het gaat me erom de machthebbers. Die staan momenteel voor hun eigen belangen en juist een partij als, als 50 plus uh, gaat daar helaas niet okay. aan bijdragen. Lisbeth, jij zit tussen de generaties in. Ja, wat ik gaat, zit er, wat in de, gaat er nou, mis in dit gesprek? Zo zie ik dit ook inderdaad een beetje. En ik, uh, ja, ik zit gewoon na te denken over dat we eigenlijk in een hele rare maatschappij leven... waarin we uh, mensen op een bepaalde leeftijd... een beetje toch buiten spel zetten. Exact, exact. En, uh, uh, maar aan de andere kant begrijp ik... Uh, de jonge generatie ook heel goed. En uh, het zou mooi zijn als we... Uh, ja, iets kunnen vinden waarin we, uh, en dat vind ik eigenlijk ook met het verhogen van de AOW-leeftijd. Ik, ik, ik zie daar ook iets positiefs aan, namelijk. Al zou het 69 worden wat mij betreft, daar ben ik voor, eerlijk gezegd. Omdat we ook daarmee ouderen een langer een rol geven in de maatschappij. Maar dan moet ik de partij plus 50, 50 plus, uh, weer gelijk geven. Dat je dan ook moet zorgen dat ze inderdaad die rol krijgen in de maatschappij. He, maar in principe, ja, we worden met z'n allen ouder... dus ik vind ook wat langer doorwerken... en wat langer een rol spelen in die maatschappij... vind ik eigenlijk een hele goede nou, zaak. Klinkt logisch, meneer De Lange. Ik ontken dat op geen enkele manier. Ik zeg dat je moet beginnen aan de kant van het geld binnenbrengen... aan de inkomenskant... We gaan vervolgens kijken wat er nodig is. En het verhogen van de AOW-leeftijd, oh. mocht dat nodig zijn... is wat mij betreft bespreekbaar. Maar in het kiesprogramma dan... staat gewoon... de leeftijd blijft op 65. En waarom staat dat er? Omdat ouderen de jojo's van de Nederlandse samenleving zijn. Twintig jaar geleden was er officieel overheidsbeleid... om ouderen te verwijderen uit uh, hun functies... om jongeren daarvoor in de plaats te laten komen. Dat beleid werd officieel ja. uitgedragen van de... Vier ouderen die er op die manier zijn uitgegaan, is één jongere teruggekomen. Een mislukt beleid. Mm. Nu zitten we in de omgekeerde situatie opeens. Nu moeten ouderen langer werken. Daar ben ik het op zich mee eens. He, maar om ouderen te langer laten werken, ja, het is misschien uh, wel heel erg simpel. Maar zijn er wel banen nodig? Ja, en als we niet. kijken ja. naar de werkgevers, die zijn helemaal niet geneigd om ouderen aan het werk te houden. Waarom? Daar is helemaal geen sprake van. Waarom moeten ouderen een dertiende maand, zoals in jullie voorstel staat? Kijk, als we kijken naar de AOW. En een heel groot aantal mensen in Nederland is uitsluitend afhankelijk van de AOW... of afhankelijk van de AOW met een heel klein aanvullend pensioen, pensioentje. Ja. Dat is namelijk maatgevend in Nederland. Het zijn niet de mensen met een heel hoog pensioen die de norm zijn. Het zijn mensen met heel weinig besteedbare middelen die de norm zijn. Als we kijken naar de AOW en de koopkracht van de AOW... dan is in de laatste twintig jaar de koopkracht van de AOW die is volledig uitgemocht. Ja, u zegt dat moet gerepareerd worden? Dat moet gerepareerd worden vanuit het simpele oogpunt dat... We geen scheiding tussen generaties moeten ja, krijgen, wat maar, koopkracht maar, betreft. Maar meneer De Lange, waarom stelt u dan voor, als u aangeeft van: eigenlijk is die AOW-verhoging niet voor iedereen nodig? Waarom stelt u dan wel voor dat eigenlijk. Iedereen daarvan kan gaan profiteren. Juist in, in een situatie waar, waar we nu in zitten. U stelt dus wel voor dat iedereen uh, uh, goedkoper nog uh, uh, van, van openbaar vervoer gebruik kan gaan maken. Ja, gratis als het, hè? Ouderen. Als het ouderen zijn. Uh, gratis zelfs. En ik ben er heel erg voor om jongeren. Studenten en zijn ouderen, ook gratis in het openbaar vervoer. Ja, maar ik ben er heel erg voor om, om studenten ook iets te gaan laten bijdragen eraan. Dat er korting bestaat voor ouderen en voor jongeren à la. Maar ik, ik vind het ik zo belachelijk iets... dat, het, dat het dan voor, voor ouderen gratis moet zijn. Terwijl heel veel mensen best wel zelf gewoon hun eigen buskaartje of treinkaartje kunnen betalen. Nou, laat me dit daarvan zeggen. Wij zijn voorstanders van openbaar vervoer voor iedereen. Maar dat moet stapsgewijs bereikt worden. Gratis openbaar vervoer voor iedereen. Ja, wij denken dat dat een hele verstandige maatregel op termijn zou zijn. Maar waarom zetten wij in op ouderen? Als we kijken naar Nederland, dan is de Randstad helemaal niet maatgevend. Als we kijken naar plaatsen als Oost-Groningen, Noord-Friesland, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen. Dan zien we dat daar de krimp heeft ingezet. Gezet. De infrastructuur die is bezig daar weg te vallen. Jonge mensen vertrekken daar. Oudere mensen blijven over, want die hebben nergens waar ze heen kunnen gaan. Maar waarom kunnen hun ze niet zelf een kaartje betalen? De zeg maar, ja. koopkracht gaat achteruit. Ouderen, die zijn er al, ook mensen met een aanvullend pensioen... die zijn er in de afgelopen jaren al cumulatief 10% in koopkracht op achteruit gegaan. Mensen komen in een isolement. Maar meneer, en dan, en dan, niet, dan denk ik waar, dat waar we, denk we verstandig ik? zijn... om niet met de bussen buiten het speetsuur lege stoelen rond te rijden... maar om daar gewoon ouderen te zetten... die daarmee deels uit hun isolement nee. gehaald worden... Nee, en in, in koopkracht er inderdaad voor tegemoet dat, gekomen worden. Dat, dat de bussen volkomen komen door inderdaad gratis openbaar vervoer aan te bieden. Dat begrijp ik uh, van u. Ik, ik ben daar niet veel... Uh, van natuurlijk. Um, als u het heeft over uh, koopkrachtdaling. Wat denkt u dan dat er gebeurt op het moment uh, uh, dat inderdaad de hypotheekrenteaftrek... langzamerhand wordt afgeschaft? Dat is heel erg belangrijk voor Nederland. Maar dat is het niet Ja, eens. Ik, ik zie dus in uw maatregel zie ik terugkomen dat het alleen voor, uh, voor jongeren uh, uh, zo geldt. Dat zij dan op den duur wel verplicht moeten gaan aflossen. Wat denkt u dat het doet met de, uh, met de koopkracht van juist die mensen? En waarom steekt u daarbij... Nogmaals, uh, uh, u, u geeft aan van nou, wij willen wel wat meer. Wij willen wel wat meer AOW ontvangen, uh, vakantiegeld. Wij willen wel gratis openbaar vervoer. Maar daartegenover uh, wordt, wordt nogmaals gewoon niets uh, gezet. Ik zou u aanraden een Tibetaanse gebedsmolen aan te schaffen, want dezelfde argumenten die komen er steeds uh, in dezelfde vaart uit zonder dat u luistert naar wat een ander te zeggen heeft En dat is daarover. bij een Tibetaanse gebedsmolen ook zo? Ja, ja, die draaien rond en naarmate je hem vaker ronddraait krijg je het gevoel dat de boodschap beter overkomt. Okay. Ik weet niet dat dat zo is. Nee, oké. Okay. Ik, ik dacht dat u nog inhoudelijk kreegde. Ja, maar dat, zegt, het dat, dat ik ga ik ook. Oh, dat gaat u wel doen. Uh, ja. Kijk, als we dus kijken naar uh, de situatie van de ouderen en hun koopkracht... dan denk ik dat het een teken van beschaving is... Wat dat, die je op de, dat je een pijl je te een te allemaal. het wordt te duur allemaal. Dat, een een dat je een samenleving bouwt waarbij je dus alle partijen een gelijksoortige ontwikkeling hebben. Op dit moment geldt dat voor mensen die werken... de generatie geboren tussen 60 en 90 van de vorige eeuw... Hè, van de vorige eeuw dat die uh, het beste af zijn. Dat wijzen de cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek uit. Ik heb die cijfers niet bedacht. Feiten dus. En uh, dat zijn de mensen die ja. er in koopkracht op vooruit gaan. In de CAO-onderhandelingen zien we dat ook. Mensen van uh, 75 uh, die zien hun koopkracht afkalven... En we willen toch niet in dit land, en dat zou ik een teken van beschaving willen noemen... dat we die mensen dwingen een krantenwijdje te nemen nee. om hun uh, dagelijks nee. leven okay. te kunnen bekostigen. Dat gaat mij een beetje ver. De tegenstelling is helder. Uh, laatste vraag, Maarten. Hoeveel het gaan ze halen, denk je, bij de Provinciale Statenverkiezingen? Um, ik, ik hoop niet veel, natuurlijk. Dat vermoed uh, ik al. Maar ja, ik, ik heb geen idee. Ik, ik weet ook niet hoe het er in de peilingen voor staat. Dus. Meneer de Lange, wat denkt u? Nou, ik wil uh, voor de uitzending over is toch nog eventjes uh, Maarten bedanken... voor het schrijven van dit stuk in de Volkskrant. Uh, de wijze waarop het geschreven is en de toon waarop over ouderen gesproken wordt... is denk ik een van de beste propagandas voor ons kiezerspubliek... om op onze partij te stemmen. Heeft u het ingestoken van tevoren bij <hijen> <laughs> nee, nee, nee. Dat niet? Zo okay. doet wel ben ik niet. Ik ben een gestaalde egoïst, maar zover gaat het niet. <laughs> ja. Ik kan nog even melden dat er op Twitter ongeveer 50-50 op jullie wordt gereageerd. Dus uh, in die zin heeft u misschien nog wat werk uh, te verrichten, meneer De Lange. Goed, zo meteen na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we het hebben over het anti-rookbeleid. Dat is veel te slap en dat komt door de macht van de tabaksindustrie, zegt Mark Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag.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 Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal.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 reageren op dingen die leven. De vragen gingen zowel over het beleid... als over bijvoorbeeld de hobby's van de premier. Een kamerminderheid steunt een motie van treurnis van de Partij voor de Dieren... over het kabinetsbeleid rond de aanpak van de Q-koorts. De motie kreeg steun van PvdA, SP en GroenLinks... En vorig jaar leverde een commissie zware kritiek op de aanpak van het kabinet, die niet krachtdadig genoeg zou zijn geweest. Hulpverleners in de jeugdzorg zijn niet professioneel genoeg en ze grijpen te laat in, concludeert de onderzoeksraad voor veiligheid na een vierjarig onderzoek naar kindermishandelingen met dodelijke afloop. Volgens de raad kan de jeugdzorg onder de huidige omstandigheden de verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid van een kind niet aan. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... staat file tussen Breukelen en knopend Oude Rijn, 3 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht, voorknopend Lunette, 3. Dat heeft te maken met een spoedreparatie op de A27 van Gorkem naar Utrecht. Staat voorknopend Rijnsweert, 3 kilometer. De rechterrijnstrook is dicht. De A44, Amsterdam-Den Haag, bij Wassenaar, 2 kilometer. En de A59, Waalwijk richting Zonzeel. Voorknopend hooipolder 3 kilometer. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Vanmiddag zitten hier bij ons aan tafel hoogleraar tabaksontmoediging Mark Willemsen, Kees De Lange van de Politieke Partij 50 Plus, Maarten Koning van de Jonge Democraten en opvoedcoach Lisbeth Hop. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren, dan kunt u het best naar onze website gaan: dit is de dag.nu, daar kunt u een reactie achterlaten. En meediscussiëren kan ook via Twitter. En gebruikt u dan in uw tweet de hashtag DIDD. Mark Willemsen, bijzonder hoogleraar, Tarpakse ontmoediging. Morgen houdt u, o, u, houdt u uw oratie, moeilijk uit te spreken. En nu gaat uw publiek voorhouden dat Nederland achterloopt bij het ontmoedigen van roken. Waar blijkt dat uit? Ja, dat blijkt uit de cijfers die wij zelf verzamelen daarover. Waar we verschillende landen met elkaar vergelijken. En, en dan zie je heel duidelijk dat Nederland opvallend achterloopt. Met name wat betreft... Um, tolerantie eigenlijk. Wij, wij Nederlanders zijn heel erg tolerant ten opzichte van het roken. Dat is iets wat uit die cijfers heel erg blijkt. En wat daar ook mee te maken heeft, is dat het kennisniveau van Nederlanders heel erg laag is als het gaat om de relatie tussen roken en gezondheid. Zo uh, zegt uh, maar 61% van de Nederlandse rokers dat er een, een, een schade is eigenlijk van het meeroken voor anderen. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met landen als Frankrijk en Engeland... dan zit dat ver boven de 90 procent. Ja, ja. Nou, denk ik dat veel rokers toch een andere indruk hebben. Hun beleving is, ik moet steeds meer gaan betalen voor mijn sigaretten. Ik mag op steeds minder plaatsen roken. En ik hoor permanent mediacampagnes waarin wordt verteld... hoe slecht ik ben als ik rook. Dus dat lijkt toch wel op een ontmoedigingsbeleid. Nou, dat is een absolute mythe die u daar nu voorhoudt. Want er zijn dus nauwelijks campagnes in Nederland over het roken. Dat is punt één. Eh, er tweede... is er nu op dit moment toch één? Ik zie steeds van die, van die mensen die even naar buiten lopen... omdat ze een nicotinepleister op moeten pakken. Ja, dat is een nou. campagne die, die ontwikkeld is... inderdaad met financiering van, van de overheid... om mensen erop te wijzen... Dat er, uh, dat er een vergoeding is voor stoppen met rookondersteuning... en dat mensen dan uh, ja, daar, uh, uh, op een website bijvoorbeeld... of op andere plekken uh, uh, die, die ondersteuning kunnen krijgen. Uh -huh. Maar wat mijn punt is, dat er dus geen campagnes zijn... waarin de gezondheidsschade door het roken wordt, uh, wordt uitgelegd aan de mensen. Dat is een, daar is, er lijkt een soort taboe te zijn op, in Nederland... om iets te zeggen over uh, de gezondheidsschade door het roken. Tabaksrook, moet u weten, dat is... Um, dat bestaat uit enorm veel stoffen die een, een heel diep in het menselijk lichaam uh, allerlei schade kunnen veroorzaken. En um, juist die schade die, uh, die is eigenlijk bij mensen nog veel te weinig ja. bekend. Nee, en u zegt eigenlijk dat, dat kan je alleen maar bekendmaken bij mensen door ze goed voor te lichten. Uh, dat gebeurt dus in andere landen blijkbaar beter als mensen daar beter op de hoogte zijn. Ja, er zijn landen waar het hele jaar door eigenlijk op continue basis uh, campagnes worden gevoerd. In Australië staat een goed voorbeeld van. Je kunt daar... En er gaat geen week voorbij uh, dat er geen uh, film, filmpjes en sportjes op de televisie te zien zijn... waarin, uh, waar het, waarin het gaat over de gezondheidsschade door het roken. En mensen zijn er helemaal door doordrongen. Jij kent wat er uh, wordt gezegd? Ja, mijn vak is hoogleraar natuurkunde. Ik heb heel veel tijd doorgebracht uh, in, in verre buitenlanden. En het is inderdaad waar wat gezegd wordt. Dat uh, daar een heel ander idee bestaat over uh, roken. De gevaren van roken en het besef onder. Ook hele gewone mensen uh, wat er aan de hand is. In ja. Nederland uh, wordt dat allemaal... Uh, maar een beetje ondergeschoft en toegedekt. Okay. Is er iemand hier nog aan tafel die durft te zeggen dat hij rookt? Of rookt er ook inderdaad niemand? Nee, ik heb dan, hij helemaal nooit gerookt. Dan wordt hij allemaal. Onze ja. regisseur ook. Ja, die proberen we ervan af te krijgen, meneer Willemsen. Maar dat lukt nog niet zo erg. Een okay. ander element wat in uw oratie een belangrijke rol speelt. Uh, dat u zegt dat het Nederlandse beleid zo halfslachtig is. Zoals u net schetste. Dat, en dat dat komt door een effectief optreden van de tabaks, tabakslobby in Nederland. Kunt u dat bewijzen? Nou, bewijs is heel lastig, maar we hebben wel um, recentelijk een paar voorbeelden gezien. Uh, bijvoorbeeld uh, de huidige minister van Defensie, Hans Hillen, die, uh, die heeft. Uh Verschillende keren um, is die betaald door British American Tobacco... om, om als adviseur zeg maar, um, um, te functioneren. Dus hij heeft waarschijnlijk geadviseerd aan de tabaksfabrikant... over hoe zij strategisch het beste um, in Nederland te werk kunnen gaan. Mm -hmm. um, een ander voorbeeld is um, een hele reportage een paar jaar geleden... in het NSC Handelsblad, waarin werd aangetoond... dat um, het verzet tegen de kleine horeca dat, dat um, zeg maar door de industrie is geanceneerd... En, en, en is ondersteund. He, dus de industrie die is in Nederland wel degelijk heel actief. En dat is ook niet, uh, niet, niet verwonderlijk als we beseffen dat uh, Nederland een van de grootste tabaksexporteurs uh, en producenten is. Ja, maar hoe werkt dus... dat dan, zo'n tabakslobby? In het geval van Hans Hill is het duidelijk, want die zal contact hebben binnen de politiek. Maar hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Elke Brinkman. Elke Brinkman is een ander Wordt voorbeeld. Ja, dus het lijkt erop dat er behoorlijke banden zijn van de industrie, met name met het CDA. Kandidaat van de eerste, voor de Eerste Kamer voor het CDA, lobbyist voor de tabaksindustrie, commissaris bij Philips Heeft U heeft uw huiswerk goed gedaan. Ik heb mijn feiten. We staat op de rode lijnen in dit geval. Meneer Williams, hoe gaat dat dan, uh, zo'n lobby? Stel, er is dus een wetgeving in voorbereiding blijkbaar om het uh, roken in de horeca tegen te gaan. Hoe gaat zo'n lobby dan te werk? Ja, daar heb ik eigenlijk weinig zicht op hoe dat precies op zijn werk gaat. Ik neem aan dat dat normaal gaat. Kijk, de tabak is een, is, een, is een legaal product. En omdat het een legaal product is in Nederland... is het natuurlijk ook legitiem om daar gewoon voor te lobbyen. Er zijn hele grote belangen op het spel bij de industrie. Dus op zich neem ik het industrie op zich ook niet kwalijk. Het zou ook eigenlijk onethisch zijn voor een directie van een, van een tabaksfabrikant... Om, om dat niet te doen, want ze hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid naar hun nee, aandeelhouders. Maar u beweert dat die lobby heel machtig is in Nederland... maar tegelijkertijd zegt u, ik weet niet precies hoe ze werken. Dat klopt dat, dat niet helemaal met elkaar, toch? Nee, ik weet dat ze, uh, dat ze heel actief zijn, want we weten uit allerlei uh, studies... met name gebaseerd op interne documenten die vrij zijn gegeven uh, in Amerika... Uh, naar aanleiding van, van grote schadeclaims, die zijn afgekocht door de industrie. Het zijn uh, wagon, wagon, wagonladingen vol met documenten zijn er, uh, zijn er openbaar gemaakt. En er zijn heel veel analyses op die documenten uitgevoerd. En, en als je daarnaar kijkt, dan zie je zo grote lijnen... wat de strategieën van de industrie zijn. En die strategieën die zullen ze ook gewoon in Nederland toepassen. Ja, maar is het niet juist uw taak dan? om dat uit te gaan zoeken hoe dat werkt. Ik ben er wel benieuwd naar. En volgens mij zou dat misschien ook wel helpen... als u daar eens flink in zou duiken als uh, ja. bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging. Ja. Nou, dat is ook waanzinnig interessant. En we zijn inderdaad uh, vorig jaar, dus afgelopen jaar... zijn wij voor het eerst daarin... Uh, in, in, daar, hebben we daar eens goed naar gekeken. We hebben daar een onderzoeker op gezet. En we zijn ook met een publicatie voorbereiding. Dat is nog bezig. Dat is nog bezig, ja. ja. Stel dat u minister van Volksgezondheid zou zijn. Uh, wat voor maatregelen zou u dan nemen... om dat uh, tabaksgebruik terug te dringen? Nou, ik denk dat de belangrijkste maatregel die ik zou nemen... maar ik denk dat ik dat niet alleen zou kunnen... maar daar heb ik ook de minister van Financiën nodig... is om eh, de prijs van sigaretten te verhogen. Eh, maar niet zomaar alleen om dat te verhogen... en dat daardoor minder mensen eh, minder sigaretten gaan consumeren. Maar vooral ook omdat ik graag zou willen... dat een deel van dat geld naar een fonds zou gaan... Uh, en dat fonds zou dan voor de voorlichtingen, voor de campagnes bestemd zou, uh, kunnen worden. Ja, dat zou maar een paar dat, procent hoeven te zijn. Ja, dat, dat, is, dat is niet zo, dat, dat, dat nu op dit moment dat geld uit de accijnsen gebruikt wordt voor campagnes? Nee, dat is een, uh, eigenlijk een vrij, uh, ik noem het maar een perverse situatie. Dat in andere landen zie je wel dat een deel van die accijnsen, want de overheid moet u niet vergeten... die, die krijgt 1,8 miljard per jaar door de accijnsen van de sigaretten binnen in de schatkist... En het is eigenlijk niet vol te houden uh, om te zeggen... van, nou, al dat geld dat gaat op de groep de hoop. We gaan daar niet een deel van besteden om die nou. verslaving van de bevolking... om dat te verzachten en dat te verminderen. Hoeveel zou u daarvoor nodig hebben, van die 1,8 miljard? Nou, met 10, 20 miljoen per jaar zou je al een heel eind geholpen hebben. Dan kun je in ieder geval structureel met een regelmaat kun je, kun je campagnes gaan voeren. En kun je mensen ja, er beter van, van, van laten overtuigen dat, dat, dat roken wel degelijk een probleem is. En dan gaan we van de situatie af dat we het met z'n allen kunnen bagitaliseren. En dat we allemaal net kunnen doen of er niks aan de hand is. Ja. Door wie wordt u betaald? Ik word betaald door de universiteit en door Stivoro. Stivoro dat is? Stichting Volksgezondheid en Roken. Oké, okay, dus dat, zou u niet liever gewoon hoogleraar zijn? Want nu denkt iedereen van die man, die zit daar namens Stivoro... wat op zich een hele respectabele club is, daar is niks mis mee. Maar zou u niet liever alleen maar gewoon hoogleraar zijn? Uh, nee, ik vind het eigenlijk wel, wel een goede situatie... dat je een combinatie hebt van de ene kant uh, het onderzoek, de wetenschap... Uh, en de andere, andere kant een praktijk of een, een maatschappelijke organisatie... Uh, die zich inzet in dit geval voor, uh, voor de gezondheid van de bevolking... door het roken te verminderen. Maar een onderzoek... Zodanig... Dat... Ja, zodanig en... dat je dus zowel met de praktijk als met het onderzoek te maken hebt. En je probeert, je probeert natuurlijk continu een brug tussen die twee te slaan. Ja, dat snap ik. Maar een onderzoek waaruit blijkt dat het misschien een beetje meevalt, de effecten van roken, dat zult u niet snel doen? Uh, vanuit de universiteit uh, vind ik het belangrijkste dat we gewoon uh, ja, de cijfers boven tafel krijgen waar het om gaat. En dat we onafhankelijk uh, een wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. En wringt dat nooit dan? Ik heb dat toch niet gemerkt dat dat zou moeten. Verringen. Maar u bent een heel ik denk... hoogleraar ook. Hè? Dus dat kan <laughs> ik, nog ben er, ik ben er ook niet bang voor. Nee. <laughs> nou, meld u zich als dat wel zo is. Een ander ding wat u zegt in uw oratie is dat de campagnes, uh, de voordelingscampagnes, veel harder moeten dan ze tot nu toe steeds zijn. Hoe ziet een harde campagne tegen het roken eruit? Absoluut. Ja, het zou harder kunnen heeft in ieder geval. u de fan hier in de, in de studio? Ja, nou, punt 1 is dat we dus helemaal nog geen campagnes hebben. Uh, tenminste, niet over die gezondheidsaspecten. Dus alles wat we op dat punt doen is al winst. Maar ze mogen inderdaad best wel wat, uh, wat uh, confronterende zijn. Ja, maar moet omdat... ik dan denken aan plaatjes van, van vreselijke longen... of van mensen die doodgaan? Van, van, er, er ik hoorde vanmorgen op de radio een verhaal... dat er een campagne is uit een soort uh, mortuarium... waar echt ook hele harde schokkende beelden in te zien zijn. Ja, dat is een campagne van, uh, van KWF-kankerbestrijding. Ja, ja, en dat, ja. is, uh, dat, is, dat zijn geen schokkende beelden. dan ziet u gewoon een... Uh, ja, twee voeten steken uit een mortuarium en daar wordt een bordje aan gehangen... met het nummer van de zoveelste doden dit jaar, 19.000 en nog wat. Oh. Dat is niet schokkend. Um, dat is een uh, vrij symbolische uh, benadering waarbij je gewoon eigenlijk uh, ja, zichtbaar maakt... dat roken uiteindelijk tot dood leidt. Maar waar het mij meer om gaat is dat je zichtbaar maakt wat de sigaret elke dag uh, met je doet. Dus oh. dat je gewoon ziet in het lichaam, oké, okay, sigaretten die doen ook op korte termijn... Um, schadelijke dingen met ja. het lichaam. En dan heb ik het over hart- en vaatziekten en kansen, beroerd en dat soort zaken. Want wij hebben in Nederland niet op uh, sigarettenpakjes, geloof ik, uh, plaatjes staan van, van, uh, nee. van longen en, en dat nee, soort dingen. Nee. In andere landen is dat wel, toch? In België, staat, bijvoorbeeld. Ja, België dichtst erbij, bijvoorbeeld. Ja, België, bij het voorbeeld, ja. En waarom hebben wij dat niet? Uh, omdat onze minister daar absoluut niks uh, in voelt. Die wil niets te maken hebben met uh, bevoogding, betutteling, uh, uh, allemaal dat soort zaken. Ja, er staat uh, wel op dat roken dodelijk is. <coughs> dat lijkt me toch ook betuttelend. Betrukkelijk is ja, maar... alleen dat al het, het om ouderen gaat. <laughs> ja, ja. Nou, die, die teksten op de pakjes die zijn erop gekomen in 2001. En dat is door Europese regelgeving gegaan. Okay. Daar heeft Nederland zelf nooit voor gekozen. Een ja. en laatste punt wat u zegt is: er moet niet meer onderhandeld worden met de tabaksindustrie. En de, die banden die zijn er nu nog wel tussen politiek en industrie, dat gaf u net al aan. Uh, hoe wordt hoe, hoe, hoe, hoe dat mogelijk om daar niet meer, om niet meer met ze in gesprek te gaan? Nou, nog sterker nog. Ik vind dat ze eigenlijk niet met de industrie moeten communiceren... als het gaat om het ontwikkelen van tabaksbeleid. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... die, heeft eigenlijk, die doet een heel stel, een stellig advies aan overheden... om te zeggen van oké, okay, als, als jullie een goed tabaksbeleid willen... Um, ontwikkelen dat onafhankelijk is en wat effectief is... dan moet je daarbij niet uh, de, het gesprek aangemaakt met de industrie. Die heeft daar veel te veel tegengestelde belangen van. Hm. En, en Nederland heeft een, in 2005 een, een verdrag ondertekend. Dat is het uh, Framework Convention on Tobacco Control. Een soort kaderverdrag vanuit de WHO. En daarin wordt eigenlijk gezegd... dat er niet met de industrie gecommuniceerd moet worden... bij het ontwikkelen van tabaksbeleid. En de Nederlandse overheid die, um, ja, die heeft eigenlijk... Um, tot nu toe volgens mij gewoon bepaalt dat ze dat gewoon niet doen. Want we zitten toch in Nederland met z'n allen... een heel sterke poldermentaliteit. Dat we gewoon eigenlijk gewend zijn om met alle partijen te praten. Dus ook de industrie. Ja, ouderen, jongeren, rokers, tabaksindustrie. Iedereen komt aan het woord. Goed, hartelijk dank. Succes bij uw oratie morgen. Ja. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction. Mmm, we've covered much ground. Thinking back to in a sense I can no longer connect. I don't have a heart left to throw around. Oh, and time moves on like a train that disappears into the night sky. Yeah.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 stay around so let's grow old together we'll grow together and yeah, this love will never this old love will never Yeah, we're moving on, moving right along This Old Love van Lior Love and marriage love Achter de voordeur marriage. No, sir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 Ja. Oké, okay, dus het heeft ook grote voordelen. Dankjewel. Is niet gesponsord door de telefoonindustrie, deze uitzending. <laughs> kan ik nog melden. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Raymond de Jong. Via de smartphone. Zet de asbak op tafel, de zak met geld eronder. We gaan de politiek in, zo voorkomen we gedonder. We praten onze keelschor, of komt het door de rook? Voorbereide puntjes, ja, zo kan ik het ook. Jong versus oud, in een standpuntenbrei. Dichter bij de dag, ja, hou je kop erbij. Ik steek er nog één op. Geen baby in de buurt. Pak je bijna leeg omdat het zo lang duurt. Half uurtje afdwalen. Gelukkig niks verloren. Tibetaanse herhaal metaforen. Toch ben ik wel gewend aan zij die niks vertellen. Zie die steeds dommere gesprekken door de steeds slimmere toestellen. Ja, ik ervaar het toch wel als fundamentele kritiek op onze uitzending. Maar goed, zij zei je vergeven, Raymond de Jong. Jouw gedicht is uh, na te lezen op dit is de dag, punt nu. We bedanken de gasten Kees de Lange van 50PLUS, Maarten Koning van de Jonge Democraten... Hoogdejaar Tabaksontmoediging, Mark Willemsen en opvoedcoach Lisbeth Hop. En zometeen na het nieuws van drie uur brengen we resultaten van een eigen onderzoek onder PvdA-raadsleden. We hebben de PvdA's gevraagd of ze behoefte hebben aan een fusie met een andere linkse partij. Een collega Ben Meinderts, Maar wat is daar uitgekomen? Ja, we hebben zeker opvallende uitkomsten, want bijna 71 procent, dat is ongeveer drie kwart... ziet wel wat in een fusie met een andere linkse partij. En welke partij dat is, dat hou je nog even geheim tot na het nieuws van...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 Om twee uur vanuit de Kroon in Amsterdam Frank de Graaf die uitlegt waarom medisch specialisten geen grajders zijn. Muzikant-acteur Bob Fosco is gastrecensent. Sanne Wallis de Vries en Friends met satire, de sportweek van Frits Barend en live muziek van Soares. U bent welkom in de Kroon in Amsterdam van twee tot half vijf bij Me the Radio 1. Het nieuws van alle kanten.